van 12 uur. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De Nederlandse terreurverdachte Sabir K. mag niet worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De rechter vindt dat er eerst meer duidelijk moet worden over de rol van de CIA... bij de aanhouding en de marteling van Sabir K. Sabir K. werd in 2010 in Pakistan opgepakt. Volgens Amerika heeft hij een aanslag voorbereid op een Amerikaanse basis in Afghanistan. Tijdens zijn gevangenschap werd hij gemarteld en daarna is hij uitgezet naar Nederland. Islamitische staat dreigt twee Japanse gegijzelden te doden als er niet voor vrijdag 200 miljoen dollar losgeld wordt betaald. In een videoboodschap zegt een jihadstrijder met een Brits accent dat Japan geld heeft bijgedragen om IS te bestrijden. De Japanse premier Abe noemt de ontvoering onvergeeflijk. Hij eist dat IS de twee Japanners direct vrijlaat. Het corruptieproces tegen Jos van Rij is begonnen zonder de Roemondse politicus zelf. Hij laat zich vertegenwoordigen door zijn advocaat en volgens die advocaat is een eerlijk proces onmogelijk. Het OM zou negatieve beeldvorming in de media in de hand hebben gewerkt door vertrouwelijke informatie te lekken. Van Rij wordt onder meer beschuldigd van het lekken van informatie, corruptie, verkiezingsfraude en witwassen. De eigenaar van WhatsApp en Facebook Messenger overweegt om via de berichtendiensten advertenties te sturen. Op welke manier dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Eigenaar Facebook zegt dat het in ieder geval niet de bedoeling is dat mensen worden overspoeld met reclame. Het bedrijf zoekt naar manieren om geld te verdienen aan Messenger en WhatsApp. Het weer. Op de meeste plaatsen is het bewolkt, maar wel droog. Het wordt 2 of 3 graden. Aan de kust schijnt af en toe de zon, maar in het noorden is er ook een winterse bui mogelijk. Daar wordt het 3 tot 5 graden. Morgen en donderdag is het droog met af en toe zon. En dan wordt het een graad of 2. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeers dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...we hebben en een zeer smakelijke lunch toegewenst. Het is maar kwek, dolly. <laughs> <laughs> heb je wat bedacht? Ik heb hier wat bedacht. Man. <laughs> ja, ja, ja, ja gezellig dinsdag weer een verrassing. Goedemiddag, allemaal luisteraars. Ja, gezellig hè? Ja, heel gezellig. Je bent er, je bent er weer. Ja, helemaal. En jij gaat straks het nieuws weer voor ons uh, brengen, zeg maar? Ja, ik heb alweer en... een paar dingetjes gevonden. En je weet ja. weer wat het weer wordt, hè, toch? Ook dat weer. Verschrikkelijk weer. Och, weer. Hey, wat gezellig, weer. Ja. Hey, uh, Dolly. Ja. En weet je dat de meeste liedjes uh, zoals die bestaan, uh, dat die gewoon uh, uit, uh, uit uh, Over de Liefde gaan?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 Geen woorden meer voor wat ik voel Ik heb geen woorden meer voor jou Wat door een ander verzonnen is Slaat de plank jou mis Er zijn geen woorden meer Geen woorden meer Voor oh, jou ja. Ik hou van je Klinkt in ieder ons lied Je maakt me stapel gek Ach zo erg is het ook niet Ik kan niets anders het is zo algemeen. En blijf voor altijd bij me. Misschien zeg jij me dan over wie er zijn. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer. Voor jou, er is maar één. Hey De meeste liedjes gaan over de liefde. Ik zal het u bewijzen. Casuals. Love grows where my rosemary goes, ja, ja. Nou, ik zei het je toch, Dolly, de meeste liedjes gaan uh, gewoon over de liefde. Zeker waar. <laughs> Zeker waar. Oh. Heb jij nog spannende dingen meegemaakt van de week? Dat je zegt van, uh, ik ben, uh, ik krijg een knipoog van mijn buurman of, uh, of, uh, <laughs> of zoiets. Ja, die gelijk een blauwe oog had. Oh ja. Oh jee, dan, dan, dan, dan, ja, maar dan kan hij nog, kan hij nog steeds knipperen. Met, met, met, met, dan knippert hij constant, ja. <laughs> maar geen, geen spannende dingen dat je zegt van... nou ja, ik heb, ik heb dit of ik heb dat meegemaakt. Of ik? ik Iets of, spannend? Of mijn zus of mijn zo. Helemaal nee? niks? Nee, hoor. Hé, nee, potverdomme. Ja, we maken het vanmiddag in ieder geval gezellig. Heb je een bruggetje gezellig. nodig? Nee, ik heb helemaal oh. geen... Nee, van nee. Kijk, dat bruggetje. Dat, ik bedoel, de meeste liedjes gaan over, over de liefde, zei ik net. Sommige ook weer oh. niet. En dan gaan we gewoon met z'n allen luisteren naar de muziek. Lekker hoor. Het zijn natuurlijk de Doobie Brothers. Luister naar de muziek, mensen. Doe dat nou, luister nou. Helemaal als je het lunchen bent, dan kan je gewoon niet zonder muziek, toch? Anders glijdt de brood niet te bieden. Die pistoletjes en zo met ei en, en kras, Lakijam. Melkie erbij. Listen to the music, the Doobie Brothers. Ja, luisteraars, aankomende vrijdag, ik zeg het maar. Nee, aankomende zaterdag, dan moet Ik moet niet liegen. Daar heb je licht. Aankomende zaterdag is het zo. De 24 uh, januari, daar heb ik het over. Dan uh, zijn de After Beatles bij Laurel en Hardy in de Haltestraat. Uh, Dolly, wist je dat? Ik, uh, ik kom ook. Moet je mijn handtekening? Ik ben Ringo. Kijk eens aan, zeg ik. Ja, dat kon ook eigenlijk niet mis. Hè. Sprekend, sprekend. Ja, vooral die neus, hè. Goh, dat snorretje. Ja, ja. ja. Hé, hey, maar uh, ja, ja. We, gaan, we hebben er zin in. Uh, ja, uh, natuurlijk, man. Hartstikke leuk. Ik kom samen met mijn dochter trouwens. Alleen Ruud heeft daar zo'n hekel aan, aan aan de Beatles. Die heeft daar zo'n verschrikkelijke hekel aan. Hou op. Ja. <laughs> maar uh, uh, oh. elk klein dingetje komt voorbij die dag. When I'm walking beside her. People tell me I'm lucky Yes, I know I'm a lucky guy I remember the first time I was lonely without She loves me Yes, I know that She loves me now There is one thing I'm sure of I will love her Forever Kuster, Azir en Luns met Cheryl Huys en Dolly Tempierik. Ja, luister, zijn zijn allemaal komen hoor, aankomende vrijdag. Dolly, kom je ook of? Uh... Zaterdag toch? Ja, nou, Ik zeg het weer vrijdag. Hoe kom ik daar dan nou toch bij? Ik het is zaterdag, het... luister. Ik hoop ik ook niet dat je, het met je met je drumstuk iets aankomt. Als, als nee, maar, nou ja, ik, misschien ga ik vrijdag ja, mijn spullen al neerzetten. Nee, doe ik niet. Nee, de solo doe concertje. Ik ook niet. Nee, nee, nee, het is zaterdag, luisteraars, 24 januari. Zijn we het op in je agenda? Oh, dat hoeft niet nee, maar meer maar je moet je het niet te vaak zeggen, want, want het is maar een heel klein uh, pandje, hoor. Ja, maar goed, uh, uh, we vinden het wel gezellig als het lekker druk wordt, toch? Ja, lekker druk, ja, precies. Ja. Dan zeg je dat. Uh, heb jij iets met het koude weer, Dolly? Zeg je van, nou, ik, ik ja, ga ik zonder jas naar buiten nu? Nee, nee, met dat koude weer lig ik heel graag in mijn bedje. Oh. Wat zeg je me nou? Ja, of lekker op de bank met een dekentje. Meen je het nou echt? Ja, dat meen ik echt. Maar het is ook wel erg koud buiten. Af en toe wel, ja. As cold as ice. Klopt dat? Ben je koud? Nee ik ben niet koud maar ik heb het koud. Naar buiten. Uh, I want to know what love is. Maar toen kwamen ze weer naar binnen, want uh, ja, de, de, de liefde bleek bekoeld te zijn. En, uh, toen bleek het Joris uh, as Ice uh, het beste te passen op de plaat, hè? CD of wat je wil. Hier is, hier is Ali O'Shram met deze plaatje. Ik vind het echt heel mooi hoor. Echt waar niet normaal... Pjuu, die, echt... <laughs> die Ali. Ja, nee, nee, ik, vond het ook, ik vind het ook een mooie plaat. Ik ben wel fan van Forner, moet ik zeggen. Ik vind het een fantastische groep. Absoluut. Ze zingen heel mooi. En, uh, ja, niet alleen maar die, die uh, uptempo nummers. Maar ook die, die rustige liedjes. Zoals uh, uh, wat ik net zei. Uh, I Wanna Know What Love Is. Weet je eigenlijk waar ze vandaan komen? Forner, Nee. Jij? Nee? Nee, ik ook niet. Nee, nee maar we... omdat ik laatst uh, vernam dat uh, er was een televisieprogramma. En uh, daarin werd toegelicht dat de Nederlandse band zo een... Enorm in opkomst zijn en buiten dat ze in opkomst zijn, ja. dat ze van steeds grotere kwaliteit worden. Hè? Nederlandse bandjes, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja de, de jonge generatie krijgt het nu ook ja, vanaf heel jong al met de paplepel ingegoten. Muziek is, is, is zeker waar, ja. En dankzij de digitale technieken van heden, ja. de, de, de sociale media, de, de mogelijkheden om zelf clipjes op te nemen, ja. videofilmpjes te maken, waarbij je dan heel kritisch naar jezelf kunt luisteren. En, ja. Ja, Wij ja, zaten uh, vroeger te eindigen. Stijnen met zo'n cassette ja. met zo'n microfoontje. Kan je, je dat nog herinneren? Zou je vertellen dat mijn eerste versterker, <laughs> mijn eerste gitaarversterker in mijn ja. bandje, dat was een oude radio? <laughs> een oude lampenkast. Ja man, ja. oh geweldig. Ja, nou, maar echt maar dat hij deed het wel. Ja, maar wat een gehannes allemaal. Hè? Ja, het was wel. Als je het toch ziet nu druk je op je knopje en uh, er komt een heel orkest uit voordat je het weet. Ja. Nee, He? ik, uh, wij, wij speelden wel in huis. Dan uh, hadden de buren die ja. gaven ons uh, toestemming om uh, tussen een bepaalde tijd lawaai te maken. Ja. En voor het overige moest ik het gewoon uh, even aan mijn moeder vragen. Een van mijn moeder vragen. Uit de sprookjes boek geslopen, kwam ze voor mijn ruitje staan en zei... Mijn moeder vond het ook altijd goed, hoor. Die, vond, die hield ook van muziek. Een van vijf Het zat helemaal goed. Ja, ja. van vanavond. Ik vroeg waarom ga je niet met mij?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 Marie. Even aan mijn moeder vragen. Ik zweer dat ze dat zijn. Ze lachten er niet eens bij. Even aan mijn moeder vragen. Dat is door uit de tijd meid. Je kunt het ook aan mij kwijt. Ja, kunnen we niet verbloemen. Dit was bloem met even aan mijn moeder vragen. Ja, leuk nummer. Ja, he? schattig. Uh, voordat Niels straks wordt ingezet, Dolly. Uh, ja. uh, uh, Maria, ken jij Maria? Ja, Marja, Marja, Vos. Marja, dat is een hele trouwe luisteraar van nou, Dat gaan we ja. nou eens een keer belonen, vind je niet? Vind ik wel, ja. Dat nou, ja, gaan jij... we zeker doen. Bedankt jij... voor het luisteren altijd. Er komt speciaal voor jou een mooi liedje. Nou, En wat gaan we, wat gaan we draaien? Want jij hebt hem uitgezocht, donnie. Ja, omdat ik het zo verschrikkelijk mooi vind. En ik weet dat Marja ook gek is op mooie muziek. Ja. En uh, ze speelt zelf trouwens heel goed piano. Oké. Okay. Maar ik dacht, uh, wegens de omstandigheden ook... Don't know why, ik weet niet waarom. I don't know why, van Nora Jones. Speciaal voor Marja. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by. I don't know why. We draaiden hem speciaal voor Marja Vos. Marja, die was voor jou. Tijd voor het nieuws met Dolly Tempirik. Ja, dankjewel. Inderdaad, vandaag het regio-nieuws van 20 januari 2015... Vandaag wordt in de commissie bestuur en middelen voorgesteld om de burgemeester de bevoegdheid te verlenen om het cameratoezicht in het dorp permanent voor te zetten. De resultaten genoemd in de evaluatie van de politie zijn positief en dragen bij aan een veiliger zandvoort. Ook wordt gesproken over de doelstellingen van de accountantscommissie en het proces rond de aanbesteding van de accountantsopdracht 2015... Verder buigt de commissie zich over het kerntakenpakket van de gemeente Zandvoort. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag... een jonge snorfietser uit Bennebroek aangehouden... wegens het rijden onder invloed. De jongen schot de dienstdoende agenten uit... toen hij hen op de Jan-Vagooijestraat in Haarlem voorbij reed. De agenten zetten de bestuurder daarop op de kleine houtweg aan de kant... voor een goed gesprek. Bij nadere controle bleek dat de jongen had gedronken. De snorfietser kreeg een boete van 187 euro voor het rijden onder invloed. De ouders van de jongen zijn in kennis gesteld. Dezelfde nacht moest... Ik moet nog even wennen aan dat pingeltje hoor. Ik, ik had niet zo gedaan met mijn vinger. Je hebt, gelijk, je hebt gelijk, was te vroeg. Ja, weet u, wij <laughs> hebben hier een afspraak. Als ik klaar ben met iets te vertellen... moet ja. ik met mijn vinger ja. onder het, onder het uh, onder, bord door... Ja, dus onder, onder scherm, de beeld, ja, he, ja, door. Ja, ja, en dan ja. moet ik even zo friemelen met mijn vingers... Ja. Ja. en dan krijgt u dat pingeltje te horen. Ja. Nou, ja, nou, ja. ja goed. Maar niet, af, niet dat Het afp... komt nog wel is dat het uh, goed gaat werken. Als je maar allemaal. niet afpingelt, hè? Nee, ik pingel nooit. <laughs> nou, ja, ik pingel altijd af. Wat lul ik nou eigenlijk. <laughs> Maar goed, we gaan verder met het regionale nieuws. Want ik wilde vertellen dat in dezelfde nacht in Hoofddorp... een 36-jarige man uit Vijfhuizen zijn rijbewijs moest inleveren... na een val met zijn scooter, alsof het al niet erg genoeg was. De bestuurder was onderuit gegaan op de rotonde bij Bennenbroekenweg. De scooter raakte beschadigd, maar de, man, de bestuurder bleef ongedeerd... De man bleek een flinke slok op te hebben. Vandaar, daar komt de aap uit de mouw. Tegen de bestuurder is procesverbaal opgemaakt... wegens het rijden onder invloed. En let op, nu ga ik met mijn vingers... Kijk. Hoort u hem? En ik doe gewoon met mijn vingers in ja. de lucht, hoor. Ah, oh, de techniek staat voor niets. Dolly klok, hè? Ja. Dolly pingel. <laughs> <laughs> <laughs> nou, we gaan, weer, we gaan weer terug naar het serieuze werk. <coughs> De politie heeft zondagochtend vroeg rond 4 uur... het bewijs, rijbewijs ingevorderd van een 38-jarige automobilist uit Wijk aan Zee. De man had onder invloed van alcohol... een aanrijding veroorzaakt op de kruising Kruisweg en Parklaan. Bij het ongeval raakte een 25-jarige fietser uit Haarlem gewond. Getuigen zagen de auto op de Parklaan achteruit rijden... en daarbij een fietser raken. De fietser werd per controle naar het ziekenhuis gebracht en hield behalve schaafhonden geen verdere verwondingen over aan de aanrijding. Een ademanalyse op het bureau wees eruit dat de automobilist veel te veel had gedronken. Tegen de man is procesverbaal opgemaakt. Terecht. En let op, daar ga ik weer met mijn vingers. Kijk, zit u, het werkt elke keer. Oh nee, ja, ja, misschien <lacht> zit u te kijken. Oh, ja, dat kan via... natuurlijk via onze livestream... Ja, de webcam kunt u ja. altijd het gepingel volgen. En dan ja. kunt u mij dus steeds zien dat ik mijn vinger onder het beeldscherm door naar... Ja, <laughs> Daar moet we moeten eigenlijk aan de technische dienst een lampie vragen. Dat, uh, dat elke keer is er al, Ja, dat jij van op een lampje kunt er ook... Ja, gewoon dat ik mijn eigen pingeltje heb. Ja, maar dan loop ik weer kans dat ik tegen de lamp loop. Moet ik ook niet hebben. Nee, nee precies. Dat met die lamp? Nee. Nou, oké. Okay. Voorlopig blijf ik nog even met mijn vinger uh, tussen de beeldbuis doorgaan. De Haarlemse Paulus-MAVO is de beste VMBO-GT-school... dat is gemengd theoretisch, van Nederland. Nou staat er in de... en ineens was de inkt op. Hmm, worden scholen met elkaar vergeleken op gebieden als sfeer... voldoende personeel, financiën en verschillen... tussen het centraal schriftelijk examen en schoolonderzoeken. Directeur Matthijs Kruijer is uiteraard bijzonder in zijn nopjes. Dit was dan weliswaar het berichtje... maar ik ga nog even voor u uitzoeken wat er in dat witte gebied thuis hoort. Er komt geen reguliere openbaar vervoersdienst over het Noordzeekonaal... Maar mogelijk wel een toeristische zomervariant. Dit als antwoord van de provincie. Op het, dan krijgen we het weer op het uit. Er staat een heel stuk niks. Oh jee, de inkprinter was op, luisteraars. Nou, dus... Nee, want daarna gaat hij weer verder. De oh. printer is een beetje van slag. Oh, oké. Okay. Nou, daar hoeven we niet blij mee te zijn. Voor de rest loopt hij, geloof ik, wel door. Een ja. ruime meerderheid in provinciale staten ziet geen heil in een echte OV-dienst die tussen Velsen Zuid en Amsterdam Centraal zou moeten varen. Uit een rapport blijkt dat zo'n OV-dienst voor slechts een beperkt aantal forensen van meerwaarde is... en dat de bijdrage van de provincie van 1,2 miljoen euro per jaar dan niet genoeg is. Volgens hetzelfde rapport heeft een aantal marktpartijen aangegeven... dat er wel kansen zijn voor een soort van zomervariant. De watertaxis zouden dan alleen hoeven te varen als er voldoende klanditie is. Bovendien zouden er hogere tarieven moeten worden gehanteerd dan bij de fast-flying ferry... De komende maanden zal worden geprobeerd een marktpartij te vinden. En dan gaan we over naar het weer, Charlotte. Ik ben benieuwd wat hij daarvoor heeft. komt hij hoor. <laughs> Goed. Alleen maar en... narigheid. Alleen maar donder en bliksem. Nou, hoeft niet per se hoor. <laughs> Luister maar, hoor maar. Ja. Want vandaag kan het grijs en bewolkt zijn. Dat is het ook een beetje. Hè? Maar met een beetje geluk zien we ook de zon. Mocht de zon doorbreken, dan kan het een graad of drie worden. Doe maar. Maar als het grijs en nevelig blijft, dan is het slechts iets boven het vriespunt. De wind waait slechts zwak en draait gedurende de dag naar het zuiden tot zuidwesten. Vanavond en de komende nacht neemt de naar zuid gedraaide wind... geleidelijk toe naar matig in de polder en naar vrij krachtig aan zee. De kans op mist neemt af en het is wel overwegend bewolkt. Het blijft droog en het koelt af naar ongeveer min 2 graden. Dan morgen. Morgen overheerst de bewolking... maar soms kan ook even de zon tevoorschijn komen. Het blijft droog en er waait een matige en aan zee... een vrij krachtige zuidoostenwind. De temperatuur gaat dan stijgen naar een graad of 2 boven het vriespunt. Dus, dames en heren, nog even gauw de ramen lappen. Dat was het weer. Als ik me ga, afstem op CFM Zandvoort. Want als je naar antwoord luistert en helemaal naar Zandvoort lunch, nou dan weet je dat je thuis bent, zo is dat. En al een hele tijd niet meer van hem gehoord, Dolly. Maar dit is Hans de Boy. Ja, De raad in een waaier ligt. Ze rekt zich uit. De huid is zacht en bezweegd. Als morgens vroeg haar dag begint, gordijn. dan langzaamaan gaan en de ver... Helemaal niet thuis. Misschien bent u wel gewoon in het dorp aan het lunchen. Ergens een, uh, een plaatselijk horeca-etablissement. Zaterdag moet je in ieder geval naar uh, Laurel en Hardy komen, want dan gaan we Beatles daar. Ja, ja. Met de After Beatles, Ruud Jansen, Bakker op gitaar, uh, natuurlijk uh, de basgitaar, Kees van der Laarse en ik zei de gek Cheryl Dijf op drums. Uh, nou, de meest traditionele Beatles komen allemaal voorbij. En dan daar bent, dan neem je gewoon lekker een levende biertje. Man die het bier uitvond. Hip. Ja, levende man die het bier uitvond, luisteraars. Zo is het maar net. We gaan naar Rusland en dat doen we met uh, Elton John. Ik zag hem op het rode plein, komt hij wel meer hoor. Wel gevaarlijk voor hem daar, want hij is natuurlijk uh, homoseksueel en uh, moet je in Rusland eigenlijk niet zijn. Nou ja, Elton kan een potje breken waarschijnlijk.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 There is the other side Of any given Life and time Counting Tempting soldiers in their Je ogen dicht en dan waai je in je zomer op het Rode Plein. Daar ligt een pak sneeuw, waarschijnlijk. Deze tijd van het jaar is dus het echt koud hier in Rusland. Want... Ja, dat was toch een enorme hit van Elton John Nikita. Niet kietelen. Ja, mijn laatste dak, gaat u, hè? <laughs> Helpt een zon. Ja, dat gisteren was Blue Monday, hè? Weet je dat? Oh, sorry. Ja, ja wat? Gist, ja, was Blue, oh, Man, Blue was Monday. Oh, de was iedereen depressief. Hartstikke depressief. Die, die dag ik was zo mooi. Ja, en ik moest ook nog naar de, de tandarts. Ik moest nog naar de tandarts, ja. Oh. Nog en ik moest een zijne behandeling ondergaan. Oh, zo zwaar. Ook nog, ja, ook zwaar. zwaar. Ik heb, <laughs> ik heb zwaar. ook zo zwaar. Zwaar leven. O, ja, leuk moeilijk. is die, hè? Het begeert Kaandorp, toch? Oh, fantastisch. Ja. Fantastisch. Heerlijk. Ja, misschien ga ik je zo even opzoeken. Dan, dan ja, dan op... ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Met zwaar leven. En dan ga je naar de tandarts en dan moet je naar buiten en dan is het nog koud ook. Ja, en dan met die, met die zenuw? Ja, met die zenuw. Oh, nee, nee, en nee, dan is eruit. Dan hoop je dat het heel snel lente wordt.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 ik lach naar mij, ik lach naar haar.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 is a... All right, ja, Dolly. Ja, als, nee. ik, als ik dreig in slaap te vallen, wil jij me dan wakker maken? Interburg. We'll go dancing tomorrow night Wake me up before you go go. Ja Dolly, uh, we gaan uh, zo na de middagpauze, uh, ja. na, na een uur. dat bedoel ik te zeggen. Ja. Uh, Daar gaan we uh, natuurlijk een, een stukje conferentie draaien. Ga ik ook iets opzoeken van Brigitte Kaandorp. Leuk. Maar ik heb dat liedje ook gevonden, wat jij Leuk. bedoelt. Want Leuk. ik heb het heel zwaar, zwaar leven. leven. Leuk. <laughs> nou, dit was een uh, praatje. Ja, dat was eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Maar uh, daarom doe ik er toch een liedje achteraan. Anders klopt de structuur niet meer. Maar het is wel een heel toepasselijk liedje. Ik heb een he heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Alles is voor mij ontzettend moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Nee, nee, maar echt waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Bij mij gaat nooit eens iets vanzelf. Daarom ben ik vaak zo moe. Heel veel dingen zijn zo moeilijk dat ik ze gewoon niet doe. En doe ik wel een keertje iets. Wordt het heel vaak niet gewaardeerd en daarom gaan veel andere dingen Automatisch ook verkeerd Ik kan vaak ergens niet meer helpen, want dan heb ik ergens pijn Dat vind ik zelf ook heel vervelend, dat ik er dan niet bij kan zijn Ik sta natuurlijk ook veel liever altijd voor de mensen klaar Maar ja, ze moeten maar begrijpen mijn bestaan me is heel erg zwaar. Ik heb een heel zwaar leven. Nee, maar echt heel zwaar. Moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Nee, nee, maar echt waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Ik zeg ook best wel vaak een afspraak op het laatste moment af. Dan hebben mensen al gekookt, maar ja, ik ben opeens back-off. Ik vind, ja, ze moeten maar begrijpen dat ik een heel zwaar leven heb. Het is bij hun gewoon vaak vloed en bij mij gewoon vaak app. Soms dan sta ik bij de kassa. Alles moet daar vlug, vlug, vlug. En dan ben ik iets vergeten. Moet ik helemaal terug. Alle mensen moeten wachten en dat vinden ze niet fijn. Maar ja, dan zien ze ook een keertje hoe het is om mij te zijn. Ik heb een heel zwaar leven, echt heel zwaar. Moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Nee, nee. Neem maar echt waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Ik neem het leven heus zoals het komt. Maar ja, vaak komt het niet. Nee, nee. En dan zit ik maar te wachten en het geeft mij veel verdriet. Het geluk wordt heel veel mensen zomaar gratis toegespeeld. Ik begrijp ook niet dat God de boel zo ongelijk verdeelt. En straks lig ik op mijn sterfbed. En dan lig ik in mijn graf. En dan denk ik, het is zwaar geweest. Gelukkig is het al. En ze zullen bij hun praatjes ook wel zeggen, het is waar. Oh, wat was het leven van die vrouw. Verschrikkelijk zwaar. Ja. Dat was Brigitte Kaandorp met haar zware leven. Nou, wij hebben ook een heel zwaar leven. En uh, het is zo zwaar dat wij eventjes gaan pauzeren voor reclame, Niels' reclame. Maar we komen zo nog wel eventjes bij u terug. Kunt u op rekenen? Eet smakelijk als je nog moet lunchen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS.